Uur. Dit is Jeroen Maan met het NOS Journaal. Het lijkt er niet op dat het nieuwe coronavirus verandert. In een persconferentie zegt de Wereldgezondheidsorganisatie... dat ze tot nu toe geen aanwijzingen heeft voor mutaties. De organisatie spreekt van een stabiel virus. De meeste Nederlanders die zondagavond uit Wuhan naar Nederland terugkeerden... mogen thuis in quarantaine zitten. Ze moeten dan wel binnenblijven... en ze mogen geen bezoek ontvangen of pakjes aannemen. Niet iedereen zit thuis in quarantaine, sommige mensen willen dat niet. En ook zijn niet alle huizen geschikt voor thuisquarantaine, zoals studentenhuizen. In België is bij iemand het coronavirus vastgesteld. Het is een van de negen Belgen die zondag uit Wuhan zijn opgehaald. Mensen die hun boetes willen betalen, maar dat niet kunnen omdat ze grote schulden hebben, kunnen vanaf 1 april een adempauze krijgen. Het kabinet wil zo voorkomen dat boete op boete wordt gestapeld. Tijdens de pauze moet wel de schuldhulpverlening worden ingeschakeld.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 Het Hoge Rechtshof in Zuid-Afrika heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd... tegen oud-president Jacob Suma... omdat hij zonder reden is weggebleven bij een rechtszaak tegen hem. Suma wordt beschuldigd van corruptie tijdens zijn ambtsperiode... en het aannemen van steekpenningen voordat hij president werd. Het arrestatiebevel wordt pas van kracht... als Suma ook bij de volgende zitting begin mei niet verschijnt. Suma's advocaat zegt dat de oud-president ziek is... en in het buitenland wordt behandeld. Het weer trekken stevige buien over het land met kans op onweer, hagel of natte sneeuw. In de loop van de middag wordt het droger en breekt de zon wat vaker door bij 7 graden. Vanaf morgen is het een paar dagen droog. De zon schijnt geregeld en overdag is het ongeveer 8 graden. In de nacht temperaturen rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 Presentator is Bastiaan Toreendt. Welkom dames en heren en ik ben blij dat u luistert naar weer een nieuwe Zandvoort aan het Woord. Nou ja, D66 heeft gisteren gezegd dat, ze dat, uh, dat er een einde is gekomen aan de Zandvoortse democratie. Ik heb niet helemaal begrepen wat ze daarmee bedoelde. Uh, ik heb zometeen nog even mijn zegje te doen over de emancipatie. En uh, hoewel er nog geen vlok snel is gevallen en de temperatuur steeds weer boven nul blijft, is het toch echt wel een beetje winter geworden, want het was bar koud vandaag. Uh, dus het is een mooi moment voor een goed gesprek op ZFM. Hier uh, op 106.9 FM, kanaal 40 op Ziggo. Of natuurlijk via onze website www.zfmzandvoort.nl www Aangeschoven, net als altijd, is weer mijn trouwe sidekick... Uh, Marije Strobos van plus een beetje.nl Welkom Marije, je zit me zo je je... Ja, ja, je moet er zo over nadenken. <laughs> Volgens mij moet je dat toch over Nee, Ik had kijken. er een woord tussen staan. Dus ik dacht wat bedoel ik daar oh, je nou hebt mee? Ik heb mijn bijnaam gegeven. Ja. <laughs> okay. en, en zij heeft deze week weer voor een gast gezorgd. En ik mag het weer hebben over mijn favoriete <laughs> onderwerp. Althans, een prachtig initiatief. die voortgekomen is uit schuldenproblematiek. en aangeschoven als gast is. Dus ook zangeres en initiatiefneemster van <laughs> Prakki eten o oh, uh, voorzandwoord Kimmy Xaia van Schijk? Ja, een andere. Kimi van Schijk, ja. ja. van Schaik. Oh, ja. dat staat ook Xaia ja, bij me. Uh, welkom. Dankjewel. Dat, uh, en natuurlijk mag u ook deze uitzending weer meepraten of reageren. Dat kan u doen door te bellen naar de studio met 023 573 0393. Uh, of een bericht te sturen op onze Facebookpagina Zandvoort aan het woord. Of te mailen naar uh, redactie.zfmzandvoort.nl Welkom bij ZFM, het geluid van Zandvoort. Maar voordat we echt even het onderwerp uh, gaan beginnen, um, moet ik toch nog even iets van mijn hart. Mijn hele leven staat op zijn kop namelijk en mensen vinden dat ik niet mag klagen. En nee, het gaat nu niet over mijn schuldensituatie. Nee, het gaat ook niet over de belastingdienst. En nee, het gaat deze keer zelfs niet over de politiek. Het gaat over de maatschappij. Het gaat namelijk over u. Vaak plaag ik mijn moeder door te zeggen dat de emancipatie is mislukt. Zij, een echte jaren 60 feministe, hapt iedere keer weer omdat ze werkelijk nog gestreden heeft voor de emancipatie die wij nu hebben. Zij heeft ook haar BH verbrand als symbool van vrouwenrechten, gemarcheerd in de marsen van baas over eigen buik en nog steeds is ze trouw lid van opzij. Dus een echte feministe. Toch hadden wij thuis een zeer traditioneel gezin waarvan de vader, mijn vader, fulltime werkte en zij parttime. Echter, omdat zij daar zelf bewust voor gekozen heeft, uh, mijn moeder verdiende namelijk eigenlijk meer per maand dan mijn vader voordat, ze, voordat de kinderen er kwamen, blijft ze volhouden dat zij nooit is gecapitaleerd. Nu ben ik trots op mijn moeder dat zij sinds de dood van mijn vader alleen is en alles zelf doet. Nou ja, alles. Zij heeft twee zoons die toch echt de tuin moeten onderhouden en karweitjes moeten doen die zij zelf niet kan. Oh nee, dat mag ik niet zeggen. Um, waarvan zij zelf zegt dat wij dat beter kunnen doen en het haar keuze is om het uh, aan ons over te laten. Maar het feit dat zij een zelfstandige vrouw is maakt mij trots. Ook mijn vriendin, die een gescheiden moeder is, de volledige zorg voor haar twee dochters op zich neemt, een succesvolle zzp'er is en dan ook nog staat te timmeren aan haar nieuwe dakkapel, ben ik heel erg trots op. Ik vind het mooi als vrouwen echt zelfstandig zijn. En toch blijf ik zeggen dat de emancipatie is mislukt. Want de beroepen waarvan doorgaans vrouwen vaker voor kiezen, zijn nog steeds niet belangrijker gemaakt. Worden onderbetaald. Vrouwen mogen nu ook oorspronkelijk mannenberoepen doen... maar de beroepen waar de meeste vrouwen voor kiezen... zoals verpleegster, verzorgers, maar ook basisschooldocent tegenwoordig... hebben uh, we nog steeds niet net zo belangrijk gemaakt... als bijvoorbeeld het management van een grote winkelketen. Deze beroepen blijven ondergewaardeerd en onderbetaald. Daarnaast worden nog steeds vrouwen vaak minder betaald... voor hetzelfde werk, wat ik ook schandalig vind. Echter... Wat ik nu het meest schandalig vind, uh, wat de grootste reden is geworden... dat ik vind dat de emancipatie mislukt is, heeft niets direct te maken met vrouwen. Nee, met mij. Met mannen. Want als we dan echt gelijk zijn, dan zou het toch normaal moeten zijn... als een vader de zorg van zijn kind volledig op zich neemt. Dan zouden werkgevers en collega's net zoveel rekening met hem en zijn kind moeten houden... als dat ze doen bij een vrouwelijke collega en haar kind. Ik ben altijd alleenstaande vader geweest. Maar ik had een week-om-week -week regeling. Echter om de veiligheid en gezondheid van mijn zoon te waarborgen... heb ik hem uit het huis van mijn ex-vrouw moeten halen. Hij woont nu 24-7 bij mij. En nu merk ik pas dat onze maatschappij... dat mensen, ook vrouwen, helemaal niet geëmancipeerd zijn... Want als mijn directe vrouwelijke collega, die ook een alleenstaande ouder is, naar huis moet omdat een van haar kinderen ziek is, geeft onze vrouwelijke uh, planster haar meteen vrij af. Want ja, ze heeft niemand anders die het kan doen en ja, het is toch haar kind. Maar als ik het vraag, wordt er standaard nee gezegd en gevraagd of ik niet mijn moeder of vriendin of buurvrouw kan laten oppassen. Als mensen mij met me af willen spreken... en ik zeg dat het niet gaat omdat ik geen oppas kan regelen of betalen... staan mensen me gewoon letterlijk verbaasd aan te kijken. Sommigen stellen zelfs ook weer die vraag... kan je moeder of buurvrouw niet even oppassen? Het is toch mogelijk uh, dat we... hoe is het toch mogelijk dat we zogenaamd geëmancipeerd zijn... dat vrouwen alles moeten kunnen doen en zorgen en de zorg onder mannen en vrouwen evenredig verdeeld moet worden... terwijl de helft van diezelfde vrouwen mij aan zit te kijken... als ik net als hen zeg dat het vader zijn me soms ook zwaar valt. Waarom moet ik alleen maar blij zijn dat mijn zoon altijd bij me woont... terwijl genoeg moeders regelmatig klagen over het feit... dat, ze toen, um, zij, dat zij ook een dagje zonder de kinderen even wil. Um, als we gelijk zijn, moet dat toch ook gelijk zijn... Begrijp me niet verkeerd, ik vind het heerlijk met mijn zoon samen. We hebben een echte mannenhuis en ik heb me niet, uh, niet meer zo compleet gevoeld als voor mijn scheiding. Maar hoe lief hij ook is, hoe leuk ik hem ook vind... af en toe plak ik hem ook, net zoals iedereen, liever even achter het behang. Dan is het zeker in mijn schuldensituatie uh, ook wel, daarnaast, ook wel eens een onderwerp van mijn klacht. Als we gelijk zijn, dan moet ik toch ook net zoveel mogen klagen als vader als dat een moeder dat mag? Ik snap dat het nog niet veel voorkomt... dat een man alleen voor zijn kind zorgt. Veelal zijn het alleen weduwnaars. Maar er zijn enkele vaders in dit land... die de emancipatie wel begrepen hebben... en hun verantwoordelijkheid nemen voor hun kind. Zeker als deze in nood verkeert. Kijk hen dan niet vreemd aan... want zij zijn het goede voorbeeld van emancipatie. into the end. aan het woord op ZFM. ZFM. Het geluid van Zandvoort. Ja, dames en heren, dan zijn we weer terug. En uh, de plaat die jullie net hoorden, dat was uh, Kimmy Kimster, zoals ze op YouTube uh, ja, heet. En dat is niemand minder dan onze uh, gast. Um, dus even uh, voordat we echt naar het hoofdonderwerp gaan. Um, doe je veel met de muziek? Nee, ik doe, ik doe eigenlijk veel te weinig met de muziek. Mm -hmm. Dat heb ook te maken met de zweethandjes die ik nu al heb. Terwijl ik eigenlijk gewoon hier eigenlijk met de microfoon alleen maar te maken heb. Mm -hmm. Ja, ik heb ontzettende ja, faalangst. Yeah. Podiumangst. Als ik nou, ik heb wel eens in, in de kroeg heb ik wel eens gezongen, maar dat is vaak onder het genot van een klein handje. <laughs> ja. En dan valt de angst een beetje weg. Mm -hmm. Maar de angst is wel, zeg maar een grote. Groot ding, Ik heb dit nummer mocht ik trouwens opnemen omdat ik toen een wedstrijd had gewonnen. Ja. En toen mocht ik de studio's ingaan en daar is dit nummer uitgekomen, zeg maar. Mm -hmm. Het is een cover van een bestaand nummer. En uh, ja, dat is ondertussen is dat volgens mij alweer twee jaar geleden dat ik het opgenomen heb. Dus het wordt wel weer tijd om er wat meer mee te gaan doen, zeg maar. Dat, uh, maar dat wil je wel, je wilt praten. Ja, verder. zingen is wel echt iets wat, wat me altijd al ja, van jongs af aan... Weet je, ik zong al voordat ik kon praten, weet je wel. Dus dat is wel hetgene wat me echt uh, ja, heel dicht aan het hart ligt. Alleen ja, soms dan moet je even leren omgaan met bepaalde angsten... voordat je bepaalde stappen kan nemen. Zeg. Mm -hmm. Dus ja. dat is... Uh... Maar ik zie nee, geen, geen reden waarom je die angst niet zou moeten overwinnen. Ja, ik moet ook... Het is ook gewoon, <lacht> Weet je wat het is? Vaak als ik het, eventjes, als ik het eenmaal doe... Weet je wel? Ik, we zijn ook wel eens met, de, met, de, met die meiden... gaan we dan allemaal naar Nijmegen... naar de, de roze woensdag met de vierdaagse. Mm -hmm. Nou, en dan staan er echt wel duizenden mensen op het plein. En dan sta ik ook gewoon aan Noek mee te zingen. En dan komt iedereen naar me toe van wat geweldig. En dan denk ik, ja, weet je wel. De eerste drie seconden zijn super eng. En daarna dan, ja, dan vind ik het zo gaaf. Het hele publiek doet mee. En had ik met oud en nieuw ook. Stond ik in een karaoke gedeelte van een, uh, op een feest. En ik ging wel even een nummer zingen. Nou, dat was helemaal te gek. Iedereen deed mee. En iedereen stond helemaal verbaasd. En uh, ja, die reacties van mensen vind ik echt super tof. Alleen uh, is het nog steeds heel eng. Uh, <laughs> het is steeds heel eng. Uh, nou kan ik je wel vertellen... dat een gedeelte van die angst nooit overgaat. Ik ben een acteur, theatermaker... ik denk dat ik in de release nog regelmatig... waarom vond ik dit ook alweer leuk? Ja, uh, ja kan uh, ik echt begrijpen. Maar uh, is dat niet ik heb wel alle? geleerd... dat is ook wel bij alle... ja, maar kijk... Um, dan ga je heel technisch... in principe wat theaterartiesten doen... is iets totaal tegennatuurlijks. Voor een groep mensen gaan staan... En zeker zingen, uh, raar doen, een rol spelen, dat soort dingen. Dat, zijn, dat is eigenlijk iets tegen natuurlijks. Want yes. wat willen we? We willen eigenlijk allemaal weg. Maar Goor ik, ik heb met een blogpost ook hoor. Als ik een blogpost heb geschreven. en dan weet ik dat mm hij -hmm. online gaat komen. en soms zijn het hele controversiële, soms zijn het hele emotionele. en dan moet hij online. Ja. En dan denk ik, oh my god, wat doe ik mezelf aan? Ja, je stelt ja. je heel kwetsbaar op. Ja. Hè? Iedereen kan er wat van vinden. En dat is hetgene wat eigenlijk eng is. Want iedereen die mag een mening erover hebben. Want mm -hmm. Je kan het goed vinden of je kan het tien keer niks vinden. Maar het feit dat mensen een mening kunnen hebben... Ja. Dat ja. is gewoon een beetje... Ik ja. heb vooral moeite met, met mensen die... Niet kritisch zozeer, maar die echt kwetsend... En nou mag ik echt afkloppen dat ik dat niet heel vaak heb met mijn blogpost. Maar ik heb het wel gehad. En dan... dat. Kan ik er tien hebben die positief zijn? Ja, maar die ene... ene? Oh, ja. Die is echt killing. Ja. Dat heb ik ook, ja. Ja, maar goed, dat, dat is met recensies... of met al dat soort dingen blijft dat. Um, ik heb wel geleerd dat je er doorheen moet kijken... van zijn het terechte kritieken? Want als er iets in Opbouwende zit... Opbouwende kritiek? Dat nee, is maar super. goed, ook al, al is het wel... Ik heb een keer een Volkskrant uh, recensie gehad... voor een toneelstuk wat ik gemaakt had. En nou, dat was niet opbouwend. Maar dat was behoorlijk af. Maar ja, ergens de punten die die aanhaalde, dacht ik, ja... Yeah. Domme, hij heeft gelijk. Heeft gelijk ja, ja. <laughs> en dan, dan, dan, kijk, als iemand gelijk heeft en het wordt niet persoonlijk, maar het gaat op, Echt om onwaard. inhoud, dan vind ik het niet... Kijk, zoals wat je heel veel op internet ziet, en zeker uh, uh, op Twitter, daarom bijvoorbeeld bij mijn, mijn blogding, mensen kunnen reageren. Maar ik moet eerst zien, ik moet eerst zelf... Ik ja, quote, filteren. Ik, filter, ik, ik, mag best negatief, ik zal best negatief uh, filteren. Ja. Of we wel, we wel blok zetten, maar dat gescheld en dat soort dingen, dat nee. laat ik niet toe. Oh, maar ik heb een nieuwe hobby tegenwoordig sinds een ja. paar maanden. Wat dan? Ga je stil? zelf scheld op? Nee nee, nee. Nee, nee, nee, ik heb, ik heb de, uh, op YouTube de uh, Common Channels ontdekt uit Amerika. Ja. Oh my god. Ja, maar die hebben het dus ook met muziek. En, maar die hebben het ook over hele obese Amerikanen. Mm -hmm. Of Amerikanen, Je moet er zelf van lachen. schaam er een beetje voor. <laughs> Ik vind het echt zelf verschrikkelijk als ik commentaar kom, maar eh, sinds ik dat volg, ja, ik, maar het is ook een beetje leed voor mij als het bij anderen ook doen. Nou, het is niet, ja, ik schaam er echt voor. Mm -hmm. Maar uh, ja, die zijn echt, uh, maar ook met muziek, want M&M dropte laatst uh, allemaal nieuw op YouTube. Album, ja. yeah. Maar als je dan ook die commentaren, vooral met een van die liedjes die over Las Vegas ging over die shooting, dat je echt mensen <laughs> niet uh, zien, die het niet, niet begrijpen en dan pas later doorhebben. Ja, daar hou ik dan wel weer van. Maar dat ja, oké. Okay. Wel... Maar dat zijn dan domme reacties die... Ja, ja, ja. Dit, ja. Dit is, ja. Maar ja, goed. Dat, dat, dat vind ik dan ook wel grappig. Maar ik bedoel, gescheld onderling... Nee, nee, of nee, iemand nee. dat soort dingen... Voor van alles en nog wat uitmaken, ja. dat denk ik van je... Nou, jezus. ga wij nee, niet... een, een artikel kijken over afvallen... of gaan wij een artikel mm -hmm. kijken over body positivity met plus size. Zo. En ga op een uh, plus size kleding Facebook pagina... waar mm -hmm. bloggers foto's posten... Mm. Ja, een, een no. vrouw is het heel ik erg. heb ooit een filmpje gehad. Dat was, uh, die, iedereen deed die condom challenge. Ik weet niet of jullie het of kennen. Ook, dat, met het zakje met water en over. Hadden we een filmpje gemaakt. En dat is toen op uh, ja, al die pagina's beland. Dumpert en weet mm -hmm. ik wat. Nou, de, als je de, ik heb ook echt de, de sites heb ik moeten, moeten, moeten mailen. Van als je nu dat filmpje er niet afhaalt. Want het commentaar wat je daaronder krijgt, ja. dat is gewoon echt. Het is D gewoon niet leuk. Weet je. Normaal kan je er wel een beetje doorheen prikken. Weet je, als het, als, het, als het de commentaar is op... Weet je, dan kan je dat wel filteren. Maar dat was gewoon echt verschrikkelijk. En dat is wel iets wat er nu gewoon echt gaande is. Mensen vinden het normaal om mensen heel erg af te kraken. Ja. Maar als ze dan bij wijze van spreken voor je staan... dan Nee, dan zullen ze het, het niet doen. Nee, en dat is wel iets wat mij bijvoorbeeld altijd heeft geholpen op het podium. Zij durven dit niet. Ja, klopt. Want ik ja. durf het wel. Ja. En, en, en ook met de kwetsbaarheid van mijn, mijn podcast of dergelijke. Dan zeg ik ook, ja, ik durf het. Jij ja. durft het niet. Maar ik denk dat door je kwetsbaarheid juist te tonen sta je in je kracht. Eigenlijk wel. Ja, maar er is toch ook wel een groep mensen in Nederland die nog steeds denkt dat als je je kwetsbaarheid toont, dat je dan zwak bent. Die is er nog steeds. Ik vind het zelf niet. En er zijn een hoop mensen, steeds meer mensen die zeggen van ja, die vinden je dan ook krachtiger. En ik voel me ook krachtiger daardoor. Alleen, ja, er zijn toch ook nog steeds mensen maar ik denk die dat... dat het is hetzelfde als dat als je naar de psycholoog gaat. Dan ben je gek. Dat is heel ik kortzichtig. Was, ik maar was dan vroeg er ook iemand die dat altijd... Of, nee, niet ben je gek. Maar ja. toen dacht ik, nou, die mensen kunnen mij toch helemaal niet helpen. Oh ja, nou, mijn ja. leven is zo tien keer beter geworden als ik therapie ja. heb gekregen. Hey, als al die mensen gek zijn, waarom staan al die wachtluisteraars dan? Ja. Nee, hey, het uh, is echt een misvatting. Helemaal. Uh, het is een Ook oh, heb jij therapie gehad hoor. Ik schaam ja. er ook echt niet voor. Nee, dat ik nou. ook niet. Ik heb in het begin er nog wel eens moeilijk over. En toen was het nee, ja, wat ga je doen? Ja, ik heb therapie. En oh, oh iedereen helemaal verbaasd dat ik dat ook zei. Ik heb er baat bij. Het heeft mij super erg geholpen ja. met alles wat er eigenlijk misging. En alles is eigenlijk weer op zijn pootjes terechtgekomen. En dat alleen maar door therapie. Kan het ook echt iedereen aanraden. Maar mensen ja. vergeten vaak dat het niet een uurtje praten is. Want in principe, je praat misschien... Het zijn de tools om jezelf te helpen. Je ja, gaat jezelf maar je bent, helpen. De, als je één uurtje praat, ben je meestal tien uur per week... moet je er toch voor jezelf nog heel veel dingen ja. aan doen. Het komt niet met dat ene uurtje praten. Dat het mm. in je schoot geworpen wordt. En dan zeg je, hey, here, here you go. <laughs> Zelfs met schuldsanering. Het, het nee. is het niet. Het is niet zoals die rijke luister wat mensen kennen van de tv... dat je nee, van die rijke luisteren... Nee. Die één keer in de week op een, op een bankje... bij de psychiater gaan liggen. En dat soort dingen. Maar dan is het alleen maar een psychiater hebben... omdat iedereen het heeft. Maar als dat zo was, dan zou het leven echt zoveel makkelijker zijn. Want dan... Ja. Heb je er niet <laughs> Goed, laten we terug... We hebben het over dat het leven toch niet makkelijk is. Nou, we hebben het over een onderwerp... wat niet helemaal makkelijk is. Uiteindelijk komt er wel iets heel moois uit. Ehm... Um, Kim, jij ja. bent, uh, jij bent uh, in, een, uh, hoe ben je erop gekomen <laughs> om een prakkie voor Zandvoort te starten? Nou, dat is eigenlijk omdat ik zelf altijd lid was van prakkie 023. Ja. En uh, toen woonde ik in Heemstede en daar deelde ik dan heel vaak prakkies. En dat kwamen mensen ophalen en... Uh, op een gegeven moment is dat veranderd omdat ik natuurlijk veel in Zandvoort was. En dan probeerde ik nog wel eens wat online te zetten. Maar ja, voor mensen om van Haarlem naar Zandvoort te komen, dat was natuurlijk een dingetje. Toen heb ik uh, de beheerster van prakki 023 heb ik een berichtje gestuurd. En heb ik gevraagd van, goh, uh, hoe zou jij het vinden als ik er eentje start voor Zandvoort? Want ik merk dat er uh, hier best wel vraag naar is. En dat er ook, denk ik, wel goed op gereageerd gaat worden. En toen uh, was zij zo... Uh, ja, zij zei gelijk van ja, doen. Ze zegt als je dat kan doen en uh, hier pakken... Uh, weet je, ze heeft me allemaal tips gegeven. Ze heeft me ontzettend geholpen. Dat doet ze nog steeds. Mm -hmm. En uh, daar ben ik er ook heel erg dankbaar voor. Want uh, met, met, met de regels van haar... Er zijn een paar kleine aanpassingen. Heb ik eigenlijk gewoon alles hup, kunnen kopiëren. En hap, de de lucht in... En, uh, en zo zijn we gestart eigenlijk. Ja. En niet wetende dat ik... Uh, ja, wat zijn we nu? Anderhalve maand later er echt een, uh, een dagtaak aan heb. En dat we echt ontzettend veel mensen helpen. Ja. Dat, ja dat maar je is wel helpt wat. niet alleen met eten. Nee. Ook met andere dingen help je. ze Ja. Ja, echt. En de kom nu ook, uh, we zijn nu ook bezig met... Uh, ik kreeg heel veel berichtjes. Ik, ik moet zeggen dat mijn netwerk best wel groot is. Waardoor ik heel veel donateurs heb. Er zijn heel veel mensen die spullen beschikbaar stellen. Dus die komen met tassen met boodschappen. En toen kwam de vraag van... Uh, ja, goh, ik heb ook nog kleding, ik heb nog speelgoed. En in eerste instantie dacht ik van... nou jongens, ik heb mijn handen vol aan het deel met eten... en, en de prakties en de boodschappen voor de mensen. En toen dacht ik toch dat... Uh, ik, uh, het was zo hartverwarmend. Iedereen die wilde helpen. En toen dacht ik bij mezelf van... daar moeten we toch wat mee gaan doen. En uh, nou wil ik over een klein maandje ongeveer... een gratis kledingparty gaan geven... En gratis speelgoed voor de kinderen. Dus iedereen die lid is van... Uh, ...Prakkie Eet Over in Zandvoort... Uh, ...die is dan welkom om... Uh, ...kleding uit te komen zoeken. En uh, speelgoed voor de kinderen. Ja. ja. Dus iedereen is meteen stil nu. Ja. <lacht> dat, uh, maar, maar hoe... Uh, ...even een paar stapjes terug. Want we zijn nu al bij dat het ontstaat... ...en wat er gaat komen. Maar een paar stapjes terug... Um, hoe kwam je zelf op het idee? Of hoe, dat je je aansloot bij 023? Nou, dat was omdat ik. Uh, ik had wat meerdere berichten gezien daarover. En dat. Uh, kijk, ik vind eten weggooien vind ik gewoon echt heel erg zonde. Mijn moeder die werd er wel eens gek van, want. Uh, ik moest altijd al het eten wat er over steek, altijd in bakjes. En nee, dat, dat eet ik nog wel op. En dat, dat kwam er negen van de tien keer niet van. En daardoor was ze altijd. Hè? En dan gaat ze weer met haar bakjes hoor. Als oh, ze zet het weer in de koelkast, dan kan ik het over drie dagen weer weggooien. Ja, dat was in het begin. En toen ben ik dus op zoek gegaan naar iets waar je dan iemand toch kan blij maken met, met een prakkie. Ja. en uh, toen ik bij 023 zat... Nou, dat ging zo goed als je er wat op zette... dan was je het eigenlijk bijna altijd wel kwijt. Mm -hmm. en, um, en dat was wel grappig... want op een gegeven moment kwamen er mensen aan de deur... en zei mijn moeder van... oh, nou, ik heb ook nog wel een, een worst in de vriezer... of wat broodjes. <laughs> en, weet je wel? Ja. Dus het, het gaat van... nou ja, dat was helemaal top en die mensen waren daar onwijs blij mee. En ik moet zeggen dat... doordat je dan met iets wat je eigenlijk weg wil gooien... Ja. kan je iemand heel erg blij maken. En dat is wel echt een eye-opener voor mij geweest... En uh, ja, toen ik wat vaker hier kwam... merkte ik dat daar eigenlijk niks voor was. Nee. En op het moment dat ik dat gestart ben... dat was ook de periode dat de voedselbank er even niet was. En... Uh, ja, dat ging eigenlijk vanaf het begin af aan best wel goed, zeg maar. Mm -hmm. Dus de, de reacties waren ook uh, ja, super positief. Ik heb ook een paar mensen die uh, ziek zijn... waardoor ze niet kunnen uh, koken. Dus niet lang kunnen staan in de keuken. Daar probeer ik dagelijks een warme maaltijd te brengen. En dat, dat breng ik dan ook langs. Of dat kook ik zelf. Of er zijn mensen die zeggen van... Hé hey Kim, ik heb nog uh, wat boerenkool. Of hé hey Kim, ik heb nog wat nasi. Ja, dan haal ik dat op. Ja. En dan ga ik dat bezorgen bij de mensen die... Uh, dus het is, het, is, het is ook niet alleen voor mensen die uh, weinig geld hebben. Het nee. is ook voor mensen die bijvoorbeeld... Uh, nou ja, het oude wetse beeld: dat een man die jarenlang een vrouw heeft gehad en de vrouw komt te overlijden. Ja, dat je toch? En die kan zelf net aan een ei bakken, maar daar houdt het toch echt mee op. Een soort ja. tafeltje, jakje zoals het vroeger. Uh... Ja, die krijgen een tafeltje, jakje. Ja. Maar ik, moet heel, ik weet niet of je weet wat je dan krijgt. Eten. Nee, dat is eigenlijk hetzelfde als wat ik in het ziekenhuis. Krijg. Ja. <lacht> ja. <lacht> dus daarom. Nee, dat dus is dat. het ook. Het is nu ook, ik moet zeggen dat, kijk, met de boodschappen die ik gedoneerd krijg, dat gaat het voor het grootste deel naar de mensen waarvan de, de situatie bekend is. Mm -hmm. Dus als bij mij de situatie bekend is van waarom heb je hulp nodig, waarom krijg je geen hulp. Nou dat is echt uiteenlopend uh, de, de, de, ja, de, ik mag niet zeggen, maar ik vind het echt verschrikkelijk hoe erg het eraan toe kan zijn bij sommige gezinnen. Mm -hmm. En uh, dat zijn niet altijd mensen die niet werken want dat is ook iets wat mensen niet begrijpen. Er zijn gewoon mensen die gewoon elke dag werken. Maar die aan onderaan de streep gewoon niks overhouden. Hele dure huizen hebben. Veel te dure huizen voor waar ze, waar ze eigenlijk... Maar ja, het is als, je, als je nou moet kiezen of een te duur huis... dat je net niet rondkomt of op straat... ja, dan is de keuze snel gemaakt, hoor. Ja, het punt dan, is wel dat je hier in de gemeente... ik heb zelf ook in die situatie gezeten... dat ik, ik werk gewoon 60 uur per week. Ik kwam nergens voor een aanmerking. Nee, en dan, ik heb dan ook val je overal die, tussen. Dat is het. Je valt net buiten ja. alles. Ik heb mensen die verdienen... Volgens mij heb ik er eentje die zelfs 6 euro te veel verdient... waardoor er geen toeslagen komen. Ja. en Waardoor je overal de volle map... waardoor je gewoon aan het eind van de maand niks overhoudt. Weet maar dat is ook bij de gemeente Zandvoort. Want ik weet nog wel... Uh, je hebt natuurlijk... Uh, bij het, toen had je het loket nog. Mm -hmm. En er zou een regeling zijn voor minima... dat als je wasmachine een stuk gaat, dat je dan... Ja. Dat er een potje komt. Ja, dat er is. een potje komt. Alleen... Dat potje is er niet voor mensen die werken. Ja. Nou, dat is wel veranderd. Dus het nu al veranderd. Dat is allemaal veranderd. Ja. Dat, is, dat soort dingen zijn gelukkig veranderd. Uh, bijvoorbeeld ik, ik verdien te veel voor normaal gesproken de zandpoortpas te krijgen. Als ik zelf binnen zou krijgen, zou ik de zandvoortpas niet krijgen. Uh, maar omdat ik in de schuldhulpverlening zit, dat bekend is bij de gemeente, krijg ik wel de zandvoortpas. Maar daardoor ja. krijg ik ook recht op bijvoorbeeld tegemoetkoming in de schoolkosten voor mijn kind. Ja. Zit jij ook bij de, bij de gemeentelijke verzekering nu? Nee, nou ja, dat is een ander verhaal. Um, ik kan niet bij de gemeente verzekeren. Ik omdat ik heb, nee, ik heb schulden bij een de zorgverzekeraar. zorgverzekeraar. Ja. En dan kan je niet overstappen. Maar dat vind ik dus heel slecht. Ja, dat is ook. dus juist het probleem. Dat... Nou, heb ik nog steeds geen aanvullende verzekering. Ja. Um, uh, ik kan mijn kind voor bijvoorbeeld zijn tandartsverzekering... kan ik niet een, een, een beugelverzekering... maar ik weet nu al dat hij over twee jaar een beugel moet hebben... Uh, als de laatste uh, kiest eruit is, dan uh, moet hij meteen een beugel. Ja, daar kom ik weer voor kosten te staan van duizenden euro. Ja, dat je niet weet hoe je in het waar je daar moet houden. Als ze me naartoe hadden gelaten of laten wisselen, dan had ik het gewoon kunnen doen. Maar het grootste probleem is, het, of tenminste, het goede vind ik wel, van de gemeente zelf. Kijk, dit is een landelijk probleem. Dat van de zorgverzekering wisselen, Klopt. is ja. landelijk. Wat gemeentes Zandvoort en Halen wel goed hebben gedaan... is dat ze niet zeggen, we nemen het inkopen wat je werkelijk krijgt. Uh, we nemen wat je het inkomen wat je overhoudt. Ja. En daardoor kan jij bijvoorbeeld, ze trekken bijvoorbeeld je huur en vaste lasten... ook met zo'n berekening van schoolkosten, trekken ze allemaal eraf. En dan hou jij 200 euro over, 250 euro, weet je wel, dat soort dingen... Per maand, nou dan kom je in aanmerking voor al dat soort schoolkosten. Dat is veranderd ten opzichte van jaren geleden, want toen deden ze dat niet. Daar hoeven we niet over te praten. Maar toen waren de regelingen sowieso veel. Uh, gelukkig is dit aangepakt, maar heel veel van de andere regelingen zijn landelijk een probleem. Ja. Dat, uh, en daar hebben eigenlijk de meeste mensen waar jij het over hebt ook mee ja. te maken, want die. Zitten misschien zelf nog niet eens een schuldensituatie. Maar ze hebben wel net te veel geld. Ja. om toeslagen en dat soort dingen te krijgen. En net te weinig geld. Om, ja, Maar ik vind het wel heel schrijnend. Want eigenlijk is het verborgen armoede. Dat is absoluut. Het. In een dorp waarvan waarvan je het eigenlijk niet zou denken. Nee, ik moet, ook, ik moet ook eerlijk zeggen... dat ik zelf eigenlijk niet verwacht had... dat het zo erg zou zijn. Ja. Schaamte speelt ook een hele grote rol. Ja, ja. Er ja. zijn ook heel veel mensen die... Uh, zeg maar nu, omdat ze zien... wat voor werk ik met de site verzet. Dus wat, wat mensen eigenlijk kunnen krijgen, zeg maar... En dan krijg ik toch berichtjes van... ja, ik wilde het eigenlijk niet doen. En wat ik echt kan begrijpen... en ik moet ook echt benadrukken... als iemand mij privé benadert... dan ben ik de enige die dat weet. En uh -huh. dat zal verder niet uh, besproken worden met niemand. Ik vind ook dat dat moet... Weet je, je moet toch een beetje... Dat, die privacy moet je weten te behouden. En dat is hetzelfde als um, mensen die niet onder... bijvoorbeeld dus een vriendin van mij zet wat eten erop... en die wilde er niet onder reageren, want... Het blijft een dorp. Ja. En er, wordt, er, weet je, er kan heel veel gepraat worden in Zandvoort. Weet je wel? En je krijgt al snel van: oh, nou, kijk. die reageert op prakkie. Ja, maar, weet je wel. Mm -hmm. Zo. En, ik, en daar, ik, ik snap dat mensen daar geen zin in hebben. En, en ze, ze mogen mij ten alle tijde gewoon privé benaderen. Weet je, heb je wat nodig? Stuur me een berichtje. Kom je er niet uit aan het eind van de maand? En weet je, ik heb ik, genoeg donateurs. En negen van de tien keer zet ik dat ook op de site. De eerste keuze gaat dan vaak naar de mensen die het het slechtst hebben. Uh -huh. En dan daarna uh, gooi ik de spulletjes online. En dan kan iedereen kiezen. Ja. En wat er dan eigenlijk gebeurt, is dat iedereen wel privé een berichtje stuurt. Van ja, mag ik toch dit of mag ik dat? En dat kan allemaal. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb, totdat ik zelf in de shit kwam te zitten. En zelf dus echt ook problemen had met... Uh, nou ja, de basic stuff. Um, heb ik er eigenlijk nooit over nagedacht om iets extra's te kopen. Of iets extra's te geven. Oh, ik uh, wel. Nee, ik heb daar eigenlijk... Heel vaak gehad dat voedselbank bijvoorbeeld bij de supermarkt stond. Yeah. In Amsterdam werd dat ja. al jaren gedaan. En ik woonde vlakbij het leger der Seils, Dus wij hadden sowieso al heel vaak mensen. Er stonden ze dus van, heeft u nog oude kleding? Weet je, dat soort ja. dingen. En ik gaf altijd... Ja, maar en ik ben toen ik wel student was. Ja, jij nu. <laughs> ik, ik ben er een stuk eerder in gezeten dan. Uh, ja, daarom. Dus dat toen dat toen is was het voor mij heel anders. Pas toen ja. ik zelf zeg maar, in de problemen kwam. Ben ik er pas over na gaan denken. Van ja. oké, okay, weet je, als ik. Uh, nu als de voedselbank er staat, geef, geef ik wat. Maar ik geef liever een initiatief zoals wat jij nu hebt. Ja, ik moet ook zeggen dat ik nu met heel veel. Um, Um, ...bekende mensen van mij het dorp... ...ik heb heel veel familie en vrienden... ...en die zeggen allemaal van... ...jeetje, wat goed wat je doet... ...en die willen allemaal helpen... ...omdat ze zelf ook niet... ...en dat zeg ik ook... ...de oogkleppen moeten af. Mensen ja. moeten weer bewust worden van het feit... ...dat een buurvrouw eenzaam is... ...de overbuurman niks te eten heeft... ...en dat het gezin uh, van de hoek... ...de kinderen naar school stuurt zonder ontbijt. Want ja. dat gebeurt gewoon. En ik vind dat dat... Uh, dat ik een beetje... Ik heb het idee dat, dat de mensen die zien wat ik doe zeg maar via de site... dat ook bij hun de oogklep afgaat van ja, inderdaad. Er zijn gewoon mensen in het dorp die gewoon echt uh, armoede hebben. Mm. Of waar gewoon echt geen eten is. Weet je wel, ik heb een keer een gezin geholpen. En daar had ik dan zelf boodschappen voor gekocht. Ik heb het zelf ook niet makkelijk. Ik, ik, ik heb, het is niet dat ik een vetpot heb, maar ik heb geen honger. Weet je, wel, daar heb ik toen ook, heb ik voor, in principe voor de maand, ze konden helemaal ervan rondkomen of van eten. En die hadden anders echt niet te eten. Maar ja. dat is toch erg dat het in ik een vind het dorp schrikkelijk wordt dat dat gebeurt? Ja, maar ik zal je zeggen, er zijn ook situaties waarvan bijvoorbeeld hun eigen familie of vrienden niet weten hoe erg het eraan toe is. Nee, maar dat snap ik, dat heeft met schaamte te maken. Dat want is je wil het. Niet dat dat is het. En, en in, een ja. dorp, in een dorp is dat nou eenmaal. Kijk, wij komen allebei eigenlijk uit Amsterdam vandaan. Um, daar zijn er ontzettend veel uh, dingen zoals wat ik doe. hè ja, maar veel komt, er zijn ook maar veel meer. Maar dat komt mensen ook die omdat de gereageerd. gemeenschappen, die zijn wel... Uh, want je hebt de, de wijken die relatief klein zijn en heel goed kon, zijn uh, met het elkaar. Normaal. Ja, maar ja. Het, dat zijn wel mini-dorpjes. Net zoals ja. dat mijn straat ja. is. Mijn straat uh, die ik hier heb, is niet veel anders dan mijn straat daar. Ik ken ook iedereen uit mijn straat nu. Ja. Daar... Hadden we een soort sociale controle, extreme sociale controle naar elkaar toe, ja. zonder dat we de last van elkaar erbij hadden. Want dat gebeurt in een dorp sneller. Dat weet ik ja. bijvoorbeeld van mijn moeders dorp. Daar is het niet sociale controle, daar is het sociale. Nou, hoe wil ja, ja, je het noemen? Ons Iedereen houdt je in de gaten, ja. Alleen. Ja, en uh, ga, denk, niet buiten ja, de, ga niet buiten de normale dingen om, want je wordt er wel degelijk op aangesproken. Ja, ik denk wel Grappig dat het een, is, een hele trieste constatering is dit, dat ja. er zoveel verborgen armoede hier is. En dat een initiatief als dit ervoor moet gaan zorgen... dat mensen hun oogklep af gaan doen. Ja. Maar ja, aan de andere kant is het natuurlijk ook wel logisch. Hè? We wonen in een dorp waar de grond en de huizen... verschrikkelijk duur zijn. Absoluut. Mensen zijn hier, wonen hier altijd al... of zijn hier uh, veel eerder komen wonen... hebben uiteindelijk in de mooie tijd... Een, een, een, een goede hypotheek kunnen krijgen. Want de huizen waren wel duur... maar ze konden de hypotheek krijgen... en lopen nu over de kop. Alles, alles gaat, nu worden die huizen wel weer meer waard. Nu. Maar ja, als je gaat scheiden, zit je altijd met het probleem. Ja, ja maar als je geen geld hebt. Je kan, het huis, je kan het huis net aanbetalen, maar je kan niet eten. Nee. Dat gebeurt gewoon. Ja, dat is we, echt waar ik ja, aan loop, zeg maar. Het, het, het, het, je wilt, niet, je wilt ook niet weten. Ik bedoel, de Kei die heeft het nou. Vorige keer, gelukkig, is het afgewezen door de wethouder. Maar de Kei die heeft voorgesteld om een gedeelte van die uh, flat. Ja, uit, uh, ja. hoe heet het? Uit de sociale huur te halen. En dan nog duurdere huur te gaan uh, vragen. Bijna al die huizen zitten hier op. Uh, op, op, op uh, hele hoge uh, huren. Ik bedoel, ik zag toch nog een huis in de pijp. Voorbij ja. komen op Facebook. En dat huis, dat was, nou, ik denk wel mijn flat. Maar die was 100 euro gewoon goedkoper. Ja, moet je nagaan. Kijk, daar heb ik al een parkeerplaats nu natuurlijk voor de deur. <lacht> maar goed, ik heb dus, dan dacht ik aan mezelf in het centrum van Amsterdam. Een huis wat 100 euro goedkoper is. Mm -hmm. En ik heb nog een, uh, ik woon in een flat. Nou, daar moet echt wel wat aan gedaan worden. Daar is geen geld voor. Nee, precies. <lacht> Daarom betaal ik ook zoveel. Dat, dat, is, uh, dat is die 100 euro ja. extra. Ja, maar ik vind het gewoon absurd dat er huizen in Amsterdam goedkoper zijn dan de huizen. Hier in Zandvoort, ja. ja. Nou ja, zeker van de sociale huur. Maar het probleem is, ik, ik betaal ook godsvermogen. Ik heb nog net aan huurtoeslag, trouwens. Nou, niet meer. Maar dat, uh, uh, het, het grootste probleem is dat je alle middeninkomens hebben een probleem nu. Nou, en de middeninkomens zijn net die gezinnen die dus wel een duur huis hebben of wel die kosten hebben... geen toeslagen meer krijgen. Ja, maar die toeslagen zijn ook heel vaak een reden... dat mensen in de schulden komen. Hè? Omdat we, ja. je, rekent je, iedere maand, je rekent je iedere maand rijk. Tenminste, dat, dat, want die toeslagen die worden erbij. Heel veel mensen leven van salaris naar toeslag... van toeslag naar salaris. Ja, ja. klopt. En, en maar het is ook wel de... zo omdat het zo moet, hè? Ja, maar aan het einde van de rit komt dan de Belastingdienst die zegt, weet je, je hebt dus op je er veel toeslagen. Ja, je eigenlijk geen recht op. Ja, je hebt geen recht op, je betaal het maar terug. Maar ja, je hebt ook de, uh, mijn situatie, ik had toeslagen. Ik ben meer geld gaan verdienen. Ik heb nu geen recht meer op toeslagen. Maar doordat ik geen toeslagen meer krijg, is mijn totale salarisverhoging lager dan dat ik... ...een ja. lager inkomen zou hebben met mijn toeslag. Nou, dat is wel iets waar ik jaren tegenaan loop. Ja, dat gebeurt dat is... heel vaak. En, en daar heb ik me heel vaak heel boos over gemaakt... ...want ik kan verhalen vertellen van mensen die niet werken... ...en die mm. meer geld te besteden, <laughs> te, te besteden hebben dan ik... ...terwijl ik 40 uh, ja. uur per week werk. Maar ja, als je dan een gezin bent en je zit in dat soort situaties... ...zit je met een heel groot probleem, direct... Ja, maar dan, dan zou je dus niet moeten gaan werken... want dan kan je, krijg je meer geld. Dat is, is dan belachelijk. Het is de omgekeerde is wereld. Is dan de toeslagen, die, die, die, die verdeelsleutel... is te, uh, te hard ingezet. Waardoor mensen te snel geen recht meer hebben... dus een grote van krijgen. Maar ik moet ook eerlijk zeggen... ik ken mensen... die zitten al jaren in de ja. UWV of wat dan ook. Gewoon mensen die echt wel kunnen werken. En die komen er iedere keer mee weg... En die komen er iedere keer weer. Ja, ja, en dan die ik die echt je... denk van... Nee, maar het seriously. grootste probleem is... dat is dus niet het grootste probleemgroep. Want bij de schuldhulpverlening ook... als je de cijfers ziet... meer dan 60% van de mensen die in een schuldhulpverleningstraject zit... werkt. Heeft gewoon ja. fulltime werk. Uh, meer dan... Uh, hoe heet het... Uh, uh, uh, ook van uh, alle... de misbruiken die van, van, van uh, uitkeringen. Dat is 30% wat, uh, wat... nee, wat was het nou? 30% is... Um, wat niet wil werken. 70% wil ook gewoon echt ja, keihard hard werken. werken ja. en, en, want je wordt ook ongelukkig als je niet werkt. Maar ik denk dat er een verschuiving is, ook met die schuldsanering. Hè? Want uh, toen ik daar in 2012 in kwam, je, je zag echt een verschil in de mensen die er kwamen. Ja. Als ik daar bij de gemeente was, dan zag je echt... In het begin Ja, was het wel echt... Echt armoede. Mm -hmm. en op een gegeven moment zag je ook echt allemaal ja, nou, vrouwen van mijn leeftijd... die gewoon uh, moesten werken eigenlijk. Die daar dan ook heen moesten. En daar dan met hun papiertjes aankwamen bij zo'n balie. En toen hadden ze nog hele stomme mensen daar. <laughs> ja, dat was echt heel naar. Want je werd echt zo wat weggekeken. Uh, gelukkig is dat wel veranderd. Maar je zag het echt veranderend van... En, en op een gegeven moment zat er ook geen taboe meer op. Hè? Want dan in het begin was het allemaal een beetje taboe. En iedereen schaamde zich. Want ja. Oh ja, je moet toegeven dat je, dat je in de shit zit. Mm. En daarna kwam het. De ontwikkeling is natuurlijk. Het is nu allemaal wel. Er is nog steeds nog maar geen, nog geen 10% die hulp vraagt. En nog nee, geen... maar ik bedoel, erover praten. Er is nog ja, meer we, over ja. gesproken. Ja. En in 2012, want in klopt. 2012 was het echt een taboe. Ja, klopt. Maar dat, dat is de laatste jaren gelukkig wel veranderd. Alleen. Ja. Het probleem is nog steeds dat er nog geen 10% mensen... met ernstige schulden komt, uh, gaat naar de uh, schuldhulpverlening. En daar nog ineens de helft van wordt geholpen. Maar die mensen heb jij waarschijnlijk allemaal die... Uh... Ja, ik heb, wat dat betreft heb ik heel veel uh, mensen... die uh, ook in de schuldsanering zitten inderdaad. Mm -hmm. En die gewoon echt, ja... Er zijn, ik heb ook mensen die ook bij de voedselbank lopen. Ja. En die ook bij de voedselbank dus niet... Uh, ja, net niet genoeg krijgen, of net zoals uh, waar wij het dan net al over hadden. Uh, het schijnt dat het in Zandvoort. Uh, ik vind het goed dat het bestaat, sowieso hoor. Ja. Laat ik dat vooropstellen. Um, maar dat er toch wat dingen zijn die, die niet uh, weet je, het is net niet toereikend genoeg. Zeg maar nou, in Zandvoort wordt elke week die winkel opgezet in haarlem. Staat die winkel er gewoon ja. dus heel veel producten die gewoon kunnen blijven staan, blijven daar staan. Er wordt alleen ja. even gekeken, moet dit niet nu inmiddels echt weggegooid worden, maar voor de rest. Uh, de groentes uh, die worden daar gewoon aangevuld. Maar zijn ja. het allemaal spullen die van de supermarkten komen of, of hoe zit dat? Het is uh, supermarkten, restaurants, uh, net wat, wat mensen inleveren. Al doet er mee. Maar het aan is mij. allemaal ingeleverd. Het is allemaal ingeleverd. Oh ja, want ik heb met Amsterdam uh, Voedselbank gewerkt en mm -hmm. die uh, kochten namelijk wel in. Nee, dat doen zij ook. Zij kopen ook wel wat in, maar niet veel. Nee, dat dus bijna alles uit. is uh, bijna voor. Uh, de eieren worden bijvoorbeeld altijd ingekocht. Nee, ze stonden ze. laatst hier te verzamelen. Het ging om boterkaas en eieren. Bij de Albert Heijn stonden ze... Dat kan. Dat kan. Dus ik weet niet... Oh, dus dan zit ik nu jouw eieren toch te eten. Oh, nee. Dat nee, mag. Het gaat er veel meer om. De, de, ze, bij de voedselbank Dat is meer een soort winkeltje geworden... in plaats van dat je tegenwoordig een tas krijgt. Want in Beverwijk hebben ze nog het oude systeem. Het oude systeem krijg je gewoon een tas. Maar ja, dan heb je dus het probleem... dat je als man ook maandverband meekrijgt. In zo'n tas... Ja. Handig toch? Nu hebben ze er een soort winkeltje van gemaakt. En een soort puntensysteem. Op zich is dat een stuk handig. Want dan hoef je ook niet iets mee te nemen wat je echt niet lekker vindt. Dat ja. laat je gewoon... Uh, ik bedoel, ik, weet, ik ben niet dol op wortels. Mijn kind is niet dol op wortels. Nou, hebben ze al drie weken achter elkaar wortels. Ze hebben ook andere groenten. Maar dan neem ik liever die andere groenten ook mee. Als dat ik wortels in, thuis vind. Ja, ja, nee, ja toch, je dan bedoel, blijven er wel spullen liggen de, natuurlijk. Dan, ja, nou, dat valt eigenlijk nog wel mee hoor. Dat, het gaat meestal wel op. Dat, uh, en de rest wordt aan het leger heils geschonken. Voor de gewone opvang. Dus als de groente over is, s avonds, dan maar, wordt het weggegeven. Maar even, advocaat van de duivel. Ja? Um, anders was er niet een initiatief zoals Kim nu heeft. Um, er zijn dus nog mensen hier in Zandvoort ja. die eten nodig hebben. En die dat niet krijgen. Maar dat komt omdat... Kijk, bij de voedselbank krijg je... Uh, je hebt recht op de voedselbank. Als je 325 euro... Of minder per maand te besteden heb aan kleding, voedsel, dergelijke. Ja. Dat is niks, hè, 325 euro. Want nee. als je daar ook je kleding en wat dan ook. Ik heb ook betalen. iemand die er net 12 euro boven zit of ja. zo. 12 euro erboven en dus geen recht hebt op. Uh... Dan heb je geen recht op voedselbank, nee. dan heb je geen recht. En dat, nee. dat soort. Uh, je zit vrij snel. Kijk, als je in de schuldhulpverlening zit, krijg je je weekgeld. En je weekgeld is meestal maximaal, uiteindelijk kom je al uit op misschien 60 euro in de week. En uh, that's it. Dus als je 60 euro in de week hebt, dan heb je altijd nog steeds recht op voedselbank. Maar als jij niet in de schuldhulpverlening zit... Um... Ik had het trouwens niet, hoor. Ik kreeg 50 euro Ik heb ook geen weekgeld. Week ik, ik had wel ik week weekgeld, maar ik, ik had nergens recht op. Nee, maar dat, dat, dat zijn oude tijden, hè? Tegenwoordig nou, is nou, dit op, zo vastgesteld. Nou, had toen ook wel, hoor. Maar tegenwoordig is het vastgesteld dat je als je 325 euro per week of per maand nou, te besteden hebt per week <laughs> <Ja>. Zo, <woehoe. laughs> per maand te besteden hebt dan heb je uh, of minder dan heb je recht op voedselbank alles wat je erboven zit heb je geen recht meer op voedselbank het probleem is alleen dat ook de voedselbank is net zoveel schaamte want ik kom daar en ik, ja. ik ben, en er zijn, nog twee, het zijn de meest, ongeveer de jongste uh, die er zijn. En twee vrouwen dan uh, met kinderen die, echt de echte jongste die er zijn vaak. En de rest, ja, er zitten ook heel veel van, ja, sorry dat ik het zeg, een beetje van die a personen tussen. Sorry, oud-Amsterdamse hoort. <laughs> <laughs> uh, maar er zit, ik weet toevallig uh, dat er ook een bankdirecteur tussen loopt. Nou, het bankdirecteur. Ik heb wel eens gehoord, dat, uh, dat ze daar... Want dat zei jij net ook al. Dat verhaal ja. heb ik namelijk ook wel eens gehoord. Dat ze daar gewoon met Mercedes voor de deur kwamen op dinsdag. Dat is vroeger dan of zo. Mm -hmm. En dat ze dan dus eerst bij de voedselbank uh, hun pakketten inladen. En dan gingen ze snel naar de FOMA om bier te halen. Dat heb ik wel eens gehoord. Dat, dat, nou, dat is wel heel heftig, ja. Dat zei iemand een keer van het pluspunt... Ja, dat kan hoor. Ik bedoel, ik, maar er zijn ook een hoop van dat soort dingen... er zijn ook heel vaak fabeltjes. Dat er misschien één zo'n rotte appel tussen heeft gezeten... die ze er uiteindelijk uit heeft... en, ik denk en dan dat je het wordt het overal heb. Weet je wel, er wordt overal wel een beetje gepraat natuurlijk over. Hè? Uh, want dat merk ik bijvoorbeeld ook op prakkie... Uh, dan was er iemand die gereageerd had. En dan kwam er iemand naar me toe en die zei van... Ja, maar uh, die hebt toch dit en die hebt toch dat. Kijk, je moet weten dat je niet echt de situatie... Wat je ziet op Facebook is namelijk nooit de realiteit. Nee. Iedereen kan net doen alsof je zo'n perfect leven hebt. Mm -hmm. En het gaat allemaal zo goed. Maar ik ga ook niet op, op, op, op Facebook neerzetten van... nou uh, Ik ben Kim, ik zit in de schuldsanering en uh, dit, dat doe je niet. Ja, maar Weet goed, wel? heel simpel. Van mijn, werk heb, als... van mijn werk heb ik nu een T6-transporter uh, voor mijn uh, deur staan. Dat is een hartstikke dure auto. Toevallig ja, zitten er bij mij. al van je auto's vast. De... Nou, hier heb ik <laughs> mijn met mij gehouden. Maar um, als uh, die auto, die is dan, daar zitten uh, zit wel merken op. Maar stel dat je geen merk rijdt. Of je moet gewoon een leaseauto rijden voor je functie. Ja. Dan lijkt het alsof jij een dikke Tesla rijdt. Maar ja. daar ja, betaal je zelf niks aan. Denk. Ik heb al die tijd dat ik in een probleem zat, heb ik altijd een auto gehad. Al ja. mede omdat ik buiten een dorp werk. En er waren altijd mensen die daar commentaar op ik hadden. Ik wou net zeggen, want daar zeggen ze ook ja, genoeg ja, ja. over. Ja. Ja. Ja, iedereen zei, ja, maar je hebt toch geen geld? Ja, maar hoe moet ik naar mijn werk komen? Ja, ik wou ja. net zeggen, als je, als je geen auto hebt, dan kom je helemaal... Nou, op. heel eerlijk, met openbaar vervoer is het vaak ook nog duurder ook Veel tegenwoordig. Ik heb, het toen tegenwoordig uit, want het, ik heb die discussie moeten voeren. Er moest toen uh, zelfs uh, toestemming worden gevraagd aan uh, de rechtbank vanuit mm -hmm. de windvoering. Uh, want ik zat ja. in de WCP. Toen moest er uh, uh, toestemming worden gevraagd. Toen heb ik het uitgerekend. Maar toen heb ik ook uitgerekend wat voor tijd ik kwijt zou zijn. Want ik werkte in Beverwijk op een industrieterrein. Oh, ja. Waar na kwart over zeven geen... Ja, daar reed er dan nog wel eentje in de zoveel tijd. Mm -hmm. uh, dus ik heb dat allemaal voor ze uitgerekend. En toen was het van, oké, okay, ja, je hebt gelijk. Ja, klopt. Dat is ook zo. Dat, dat, uh, bovendien, het is heel makkelijk... In mijn geval, de schuldhulpverlening weet dat ik een auto heb. Een eigen auto heb. Ik mag hem niet hebben van hun. Dus hij staat op mijn moeders naam. Ja, dat had ik ook. Het is zo krom, want in principe heb ik nog steeds zelf een auto. Nee, dat dat, uh, bij mij is het uiteindelijk gewoon wel goed gekeurd. Ja. Um, maar dat moest wel via rechtelijke wegen. En het moest wel goed onderbouwd zijn. En ja, want ze gaan ook dat soort dingen willen. ze dan, ja. Weet je wel, dat ja. je daarop gaat uh, Nou ja, als kort. je mijn auto, auto verkoopt, dan is hij. Ben je meer kwijt aan de verkoop, volgens mij? Wat, ja. Goed, we gaan er zo meteen even nog even verder praten. Eerst nog even een klein muziekje. Ja. Ik ben er nog steeds. Ik ben er nog steeds voor je. Je weet dat er mij je Maar ik wil alleen jou zien. Ik wil alleen jou. Ik wil alleen jou. Ik wil alleen jou. En nu een kerk. Waarschijnlijk was het me mijn weg Ze ziet nu hoe ik flex. Nu was ze niet meer weg. Ik doe een shout out naar mijn ex. Ik ben er nog steeds, ik ben er nog steeds voor je Ik weet dat ik met ben je zie Want ik wil alleen jou zien Ik wil alleen jou, ik wil alleen jou Ik wil alleen jou zien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 Ja, dames en heren, dan zijn we weer terug in de studio voor nog een paar minuutjes. Ik drukte op dat keerde knopje, het moest het bumpertje zijn en was het opeens een jingeltje. Um, maar goed, uh, we hebben het over uh, prakkie voor Zandvoort en met de oprichter daarvan. Um, wat was je eigen verwachting in het begin? Nou, in het begin dacht ik eigenlijk dat het, dat het meer zou zijn. Uh... Kijk, het prakkie, Mijn idee is meer zeg maar, dat het tegen de verspilling van eten is. Ik heb ook uh, de Too Good To Go-app. En toen zei ik ook... Van, als ik daar dan uh, een, een, een tas haal... Dan zal ik dat ook online gooien. Want dat heeft vaak met de houdbaarheidsdatum te maken. Of de dingen die ik niet lust. En dat was eigenlijk de insteek. Het gaat echt tegen de verspilling. dus. Um, net zoals dat er een prakkie op staat, dan is dat eigenlijk voor iedereen op te halen. Ja. Weet je wel, als jij s'avonds als jij, uh, thuis komt en je ziet een prakkie staan... denk je: Ja, ik moet nog koken. Nou, ik kan ook een prakkie ophalen. Het is puur tegen de verspilling. Je hoeft niet arm zijn om een prakkie op te halen. Nee. Weet je wel, en ik denk dat was meer het idee. Zo van: uh, Nou, dan, weet je, dan kunnen mensen hun eten delen. En er waren ook inderdaad super veel reacties van mensen: van... Ja, ik gooi het inderdaad altijd weg. Ja, als iemand het woord weggooit, zegt dan krijg ik altijd een beetje kriebels. Uh -huh. En uh, ja, wat dat betreft um, dacht ik dat het eigenlijk wel uh, zou gaan lopen met, met de, de hapjes en de dingen, weet je wel. En toen nou, in het bleek begin dat er... was dat wel een beetje zo. Ja. Tenminste, in het begin heb ik het gevolgd. En toen zag ik, in het begin was het echt gewoon... Ja. Uh, ik heb nog een porbinaatje over ja. en ik, ik heb nog dit over. Maar op een gegeven moment dacht ik, je hebt een gezin van vijf mensen... en je hebt nou al voor de vijfde keer twee worstjes over. Dit vind ja. ik wel ja. een beetje opvallend worden. Nou, nu, ik moet, op een gegeven moment kreeg ik natuurlijk ook steeds meer donaties... waar ik ja. echt ontzettend dankbaar voor ben. Net zoiets als uh, vandaag en gisteren mocht ik uh, bij de uh, Drie Aapjes... Die, hadden, die zijn de zolder aan het leegruimen en er stonden ontzettend veel glazen. En uh -huh. toen zei Eddie van, nou ja, die mag jij voor me weggeven. weet je. Want toen hebben we ontzettend veel weg mogen geven. Dus dat zijn allemaal dingen. Ik word heel vaak benaderd door mensen van, ja inderdaad, ik gooi, ik gooi ook eens weg. Maar ik zou je wel graag een, uh, een tas met boodschappen uh, willen doneren. Er zijn ook mensen die zeiden van, uh, nou ik wil je heel graag geld doneren. En dan zeg ik ook, ik neem geen geld aan. Maar haal voor dat geld wat je wil doneren. Haal lekker een tas met boodschappen. En dan kan ik dat weer uh, verdelen onder de mensen. En ik moet zeggen dat ik heb toen een oproep neergezet. Van, uh, ben jij bereid om je verhaal te delen met mij? Dus uh, uh, waarom zit je in de situatie? Wat is er aan de hand? Waardoor ben je er gekomen? Mm -hmm. En uh, daar heb ik zo ontzettend veel uh, reacties op gehad. En, uh, en nou weet ik ook een beetje wie ik, wie ik uh, moet helpen. En wie er ja. echt hulp nodig hebben. Maar dan is het ook een... een, een uh... Bijna maatschappelijk werk aan het worden. Ja, ik moet ook zeggen dat ik kom ook... Want heel veel mensen... Ik krijg ook nog regelmatig berichtjes van... Uh, ja, weet je wel zeker dat het goed terechtkomt? En, uh, en ik snap uh, dat mensen dat vragen, hoor. Maar ik kom echt bij de mensen over de vloer. Ik ja. zit op de bank. Ik zie de koelkast opengaan en die is echt leeg. Mm -hmm. Ik heb volwassen mensen die huilen als kleine kinderen... Omdat ik ze een tas met boodschappen kon brengen. Weet je wel? En dat soort dingen... Ja, dat maakte dat dat een paar keer gebeurd was. Toen dacht ik echt bij mezelf van ja, dit, dit is zo ongelooflijk. Het is ook... Mensen beseffen zich volgens mij ook vaak niet. Nou ja, net wat ik net zeg ja, ja, ze heeft voor mij ook een tas meegenomen. Uh, daar ben ik heel ja, dankbaar ja. voor. Uh, maar één ding die me meteen opviel in het begin, dat, dat ze hem gaf. Uh, er zit een, een, een pak WC-papier ja. bij. Mensen vergeten even dat ik bijvoorbeeld de voedselbank kan of voedsel halen, wat dan ook. Uh, ik kan ook WC-papier halen hoor. Dat ja. kost me een punt. En dan krijg ik twee rollen. Ja. Ik heb een klein ventje. Met twee rollen in een week ga ik het echt niet redden. Dat, uh, maar je, er zijn veel meer spullen nodig. Uh, uh, en, uh, maar als ik wc-papier moet kopen, Ja, dan kost het centjes. Dat, dat, dat, nou ja, het, het, is, het, het voelt snel als iets wat veel geld kost... Ja. zonder enige reden, want het is maar nou, papier. als jij 50 euro hebt en je moet 2,95 betalen voor een pak wc-papier... Is dat veel geld? Dat ja, is veel geld. Absoluut. Dat is echt dat veel is geld. Heel, ja, uit. en zeker als. Want dat vergeten mensen. Ik moet ook de kleding van mezelf en van mijn kind. Ja. van diezelfde 50 euro kopen. Ja. Ik moet ook Deo kopen. Ook voor hem inmiddels. Want hij is ja. tien. Dus ja. hij begint. Uh, dat, ja, dat soort producten probeer ik er net zoiets. Dus ik heb er bij jou ook. Ik heb bij jou dat. ook wat uh, douchegel en wat uh, shampoo. Mm -hmm. uh, dat, dat zijn dingen die ik dan bijvoorbeeld gedoneerd krijg van. Uh,